1 uur. Nou, ik denk dat de nieuwslezer een beetje de kikker in de keel heeft. Het is niet helemaal goed overgekomen met Niels zo te werken, luisteraar. Ik kan nog wel even afwachten, misschien schiet hij nog goed, maar ik denk het niet. Ik denk dat er wat fout is gegaan, uh, computertechnisch, uh, met het inhalen, binnenhalen van het nieuws. Je moet namelijk weten dat bij Zievenm Zandvoort, uh, elk uur, een minuut voordat de uitzending van het uur start, of uh, stopt, wordt het nieuws uh, binnengehaald. En dan, uh, uh, betekent dat dat we ook het actuele nieuws hebben van uh, wat zojuist is uh, verzameld zeg maar uh, centraal en uh, nou dat wordt automatisch met de computer verstuurd naar de zender. maar u, hoe hoort, het? u hoort het ik hoor alleen maar uh, we zullen even in de gaten houden als nieuws afgelopen is kijken of dan ook met de met de reclame uh, toestand hetzelfde is en met de verkeersinformatie want dat komt erachteraan. achteraan uh, dat duurt nog een minuutje. Uh, dan zou ik een minuut vol moeten praten. Ga ik niet doen. Uh, we gaan gewoon nog een stukje uh, muziek draaien. Silla, ik kan je me nog even een stukje helpen, meisje? Let there be love. Silla Black. En dan schakelen we zo over naar de reclame, hoor, als het goed is. O, eerste verkeersinformatie zo. Maar het nieuws, dat... Uh, u hoort het. Dat wordt niks. Let there be you. Let there be me. Let there be oysters under the sea. Let there be wind, occasional rain. Chili kan carne. Nou, spannend. Zeven seconden en dan uh, moet het verkeersinformatie komen. Krijgen we dat wel goed gaat. Twee, één, nul... Ja, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A10 Zuid richting knooppunt Watergrasmeer. Daar is de rijbaan dicht na een ongeluk tussen de afrit Rai en Amstel Business Park. Vanaf Amsterdam Slotervaart staat er 7 kilometer file. En het verkeer kan vanaf knooppunt De Nieuwe Meer omrijden over de A4 en de A9. Naar Rotterdam op de A16 vanuit Preda. Een pechgeval na de brugopening van de Van Brindenwoordbrug. Op de parallelbaan nog 2 kilometer. De rijstroken zijn weer vrij. Tot zover de verkeersdiening. In Kerkers ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lekker, lekker.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 Eén uur dat betekent dat we gaan lachen, luisteraars. En weten uh, we wat nou zo leuk is. We hebben hier in, uh, in de studio bij van en Zandvoort hebben we zo'n leuke toiletjesvrouw. Die loopt hier. Uh, op dit moment lopen ze de gang, lopen ze te soppen. Uh, maar uh, dat is zo'n leuk, mensen. En je kan er ook een beetje mee lachen, want het uh, is best, ze heeft best humor, die dame. Schieten. Nou, dan moeten we weer opschieten, ja. Oké. Okay. Opschieten. Over 80 minuten begint de pauze. Ik moet alles nog lappen, dus. De uh... pauze is net geweest, uh, mevrouw. of niet? Even kijken. Oh, daar zit niemand meer. Nee, dat gaat daar maar wel goed. Oh, ho, oh, even? Ho, oh. Oh, ho, even? Dat gaat niet goed, er valt er een uit rolletje. Waar maar even? Hij komt eraan, mevrouw, kale Rustig, huim. Jongen, jongen, jongen. Oh, hier heb je mij. Je zou die hele rol wel nodig hebben, zo te ruiken. <tieden> Wat een lucht hier, hè. Ruiken jullie het niet? Oh, man. Ik zou wel even spuiten met een beetje dennengeur, Wacht maar even. Van een beetje dennengeur er tegenaan. Het over acht minuten begint dus de pauze. Dus dat we niet. al Zo. nou helemaal geen awesome hè? Jonge, jonge, jonge, die afzuiging die werkt niet. Ik zou wel even bellen, maar dat gaat niet goed zo. Ik ben wel even naar de huishoudelijke dienst, Maar het is even die afzuiging nog. Kom komen kijken. Mag ik heren, Harry, mag ook, ja. Harry, je spreekt hier met de dames, missies. Ik wou even doorgeven dat de aircondition weer als niet werkt. Akkent, hè? Ja, hij blaast wel, maar hij zeugt niet. Heb ik, heb ik, ik heb net gespoten met mijn busje dennige, maar dat helpt geen reet. Mam, de lucht is hier vergeven van de Dennegeur hoor. Maar het helpt niks, want het ruikt nog net alsof je een Dennenbas hebt zitten schijten. Ze kan me de van kijken. Ze kan met de Ze kan Zo. Ja, ik heb het zo normaal zin. Ik zal je vertellen, als het verletje vrouw in het theater is het mooiste vaak wat er is. Omdat het s'avonds is, ben ik zo blij, hè. Of tenminste niet thuis met je kerel op de bank te hangen, hoor. Maar... Oh, maar mijn man en ik, we al jaren niet meer, hoor. Helemaal geen akker, maar met daar dus, niks. mannen hangen ze zoutzak in die zitzaak, vallen. En dan legt hij met je poot het dat eiken tafelblad. Ik heb zulke kringen in het eiken van die van hem, dus... Uh... Ach, oh. En hij wil nergens naartoe, weet je, ik hou een beetje van gezelligheid, weet je, ik wil leuk uit, maar hij wil enkel thuis hangen, een beetje kaart, is helemaal leid van kaart. maar ja, dan komen die kaartjes bij ons thuis, dan heb ik elke want ik heb een hok van visite, al jarenlang, en die kennen overal verzorgen, moeder, de vrouw, hè, huh? hè, huh? dan, dan loop ik mijn eigen schil naar de schuur op en neer, naar de frituurpan en zo, ja, man, ik had een nachtmerrie van, echt wel paranoia, ik was een in mijn eigen huis, was ik... Jij nog een capiteto, jij nog een sprits frits, Jij een bitterbouw wil, een bonbon ben, Een glasje wijn hij een beste ijsgijs. Stukje kaas, kees, een gehaakt, schaak. Na, na, na, na, na. morgen was ik erg. Dus toen ben ik naar de dokter gegaan. De dokter zag het gelijk. Hij zei, mevrouw, u hebt verandering van lucht nodig. Dus... En dat heb ik. Ja, dat heb ik. Hé, oh oh. hey, uh, betalen, hè? Even een voortje. De halve bus leeg. Gespoten. Wat doe jij trouwens op de dames, jochie? Er staat een rakje hierop. Ik weet niet of jij blind bent, maar... Uh, Waarom mij toch niet vertellen dat jij een dame was, hoor? Hè? Wie zegt dat ik geen dame ben? Oh. <lacht> Hij heeft wel een piepstem... Ja, oh, ik ken het zien. Ik ken het zien wat er op die bril heb gezeten. Ik zie het aan de wasmafdruk. Dus Hier uh... de spetters zitten middag op de bril. Maar ik laat het netjes zo, dames, ho. Je zou bij mij geen vinden, want ik ben panisch voor bacteries. En gewoon hele busje gloor spuit ik er altijd in. Jongen, jongen, alle hartjes, alle spatjes, haal ik er vanaf. De onderkantjes laap ik ook mee. Dus noods hang ik met mijn kin op een wij mijn bril. Maar schoon zal het wezen, want ik ben panisch voor Zo. <tie> <tie> Ja, Ben je al bij me geweest? <tie> heb je gezien hoe fris die wc erbij staan? Sinds ik hier werk, heb je ook gezien dat we beter wc-papier hebben? Nou. De verleden jaren hadden ze nog altijd hele goede koperwc wc-papier. En een keiharde schuurpapier, man. Als je toen die mensen van die wc's af zag komen... met tranen in de ogen. Dat kan je niet meer. En ik heb ervoor gezorgd dat er automaten zijn komen te hangen op de gangen voor de dames, voor de maandelijkse perikelen. Ja, ik zeg ook tegen de derde tuk, ik dat er de er motten automaten komen voor die wijfjes. Ik zeg, wat, dat is het behoud van je theaterstoelen. Ik op laten hangen in de gang. Eén met witte muisjes. Want ja, jij hebt de dames bij die douwe er liever zo'n muis in. En ik heb ik één met, uh, met strippen heb ik. Strippen. Extra laatst heb ik genomen deze. Denk ik ook beter te groot dan te klein, want daar houden je, je benen mevrouw Makko. Dus, ja. Ja. Maar ik heb ze niet met die zijvleugels uh, genomen. Oh man, dat vind ik van die andere dingen. Zeg, wie dat de pout gevonden dat moet de kerel geweest zijn. Hè? die zeevleugels. Je wat de vliegbrevet nodig om zo'n kring in te plakken. Man, man, man, man. Die flappen, die plakken aan elkaar kaarten te plakken zijn vaas. Tja, Nou, en of En dan plakken ze precies tegen die paaskaas. haas. aan. Man. Je ziet gelijk als die scheef zit, hoor. En op is ook lekker plaatsen, wijfie. Goed zo. Of ga je een torentje bouwen? grote boodschap gedoe, gaat, dan moet je even een vlotje maken in de wc-pad. Dan zeg ik aan, dan moet je even een vlotje bouwen. Dan moet je even een driedubbeld wc moet je even midden in de pot neerleggen. zo, En dan moet je zien dat je hem er recht op dumpt. Want als je hem daar doortrekt, dan drijft hij af zonder streepjes. Dan hekje ruik je ruik hem wel? Dus ja... Tip voor thuis. <laughs> ah, ja. uh, maar hoe kan jullie haar niet? Die op de wc zit. Dat is een artiest Die speelt mee in dat orkestje. Hè? Kan je haar niet? Ze spelen op die wc-eind. Nou, we Ja, maar ik heb meer beroemdheden op de pad gehad, hoor. Maar pas geleden, ach pas geleden was ik zo trots. Toen had ik op deze wc haakt, die hele beroemde zangeres, die had hier de show. Steengoeie show, ze zit, och, maar ze zenk. Och, steengoed is je. Plaatneus een beetje, weet je wel, zo'n Suriname hier zat, zo heet ze nou toch. Kinder, hoe heet die nou? Rotje kut. <lacht> Rutjekut, hun heb op deze machine gezeten. Man, ik was zo trots als een pauw. Ik denk, ach, oh, gutte, kut, er zit kut. Ja. ja, maar ik heb meer broer bij die gaat. Want die dikke, die kale, weet je wel. Hoe heet ze? Dat boederbeeld, zou ik maar zeggen. Hoe heet ze nou? Sukkuli hopper, hopper. Die zaten per C, 1, 2 en 3. Ja. Ja. Ja. En bij de maan. Gelegen die kerel van die hondenprogramma, zo heet hij nou, Martin Gaus. <lacht> maar die is tot raar te plaatsen, ze, met één been omhoog. Hmm. Je maakt het mee, ja. Is geluk, wijfie? Goed zo, schat. Je hoeft niks te betalen, hoor, liefie, hoor, want je wordt toch al onderbetaald. Ja, ja. Heb je een grote boodschapje gedaan, liefie? Wat? Wat? Wat zegt mevrouw, alstublieft, wel, zeggen we dan. Of je een grote of een klein boodschapje hebt gedaan. Het gaat je niks aan. Oh, dat gaat me niet aan, want ik weet even waar met mijn lab werk. Kleine boodschap, nou goed. Vernijnig kring. <lacht> en je handen wassen. Kleine boodschap, zeggen ze dan. Hier, hier, de strijpen zitten midden in de pot. Als ik het niet dacht, maar ik laat het netjes, hoe dames, je hoeft niet bang te wijzen. Ik ga je e streepje bij me zou vinden. En ik zou maar zeggen, die borstels, die gebruik ik niet meer. Die playboys Je bij, die gaan zo ragen met die playboys. Maar ik vind het ook een fout uitvinding. Ik moet later allemaal tussen die haartjes voor zitten houden. Ja. Ja, dan zit ik op mijn vrije avond, zit ik met een kamertje, zit ik daar mijn leven te kennen. Ja, ik doe het liever op mijn leppie. Deze kan je nog weer wassen. Dus. En dit is wel een hard streepje trouwens. Oh, dat zo, maar jongen. De oh, god, zo. Ik doe het wel even met mijn nagel. Kijk, een hekke man. But this day, like all the rest. First thing every morning that I do. Harten kan je niet lijmen. Zelf niet met montagekit lukken. Bisonkit, velponnen, Het Bison velp helpt allemaal niks. Secondenlijm zelfs niet. Nou, als je dan een beetje bent, Dan moet je gewoon naar buiten kijken. En dan moet je gewoon het volgende doen. See, I've gone For tomorrow may rain So I'll follow the sun Someday you'll know I was the one But tomorrow may rain So I'll follow the sun And now the time has come And so, my love, I must go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 Ik so I'll follow the sun. De Beatles, ja, ik zei het net al. Als je een beetje deper bent, dan ga je rond de zon achterna. Nou, ik kijk naar buiten en uh, ik zie een flauw zonnetje uh, door de, de, de lichte bevolking heen komen. Dus. Uh, het strand is er klaar voor mensen en het strand is wijd genoeg voor eh, honderden mensen om daar een gezellige wandeling te maken. Ik zou zeggen, doe dat nou gewoon. Want een minuut dat je weg bent, dan is te laat. Hè? How lonely a man I'd be Weg bent. maar gelukkig dolly zit hier nog dolly, toch? Uh, heb je nog ja. uh, schokkende dingen voor ons verzameld voor straks om half twee? Ga je ons nog uh, uh, uh, uh, uh, uh, laten bibberen en sidderen op de stoel? Of valt het toch maar mee? Ah, dat doe ik toch nooit? <lacht> ja. Nou ja, ik weet niet wat voor enge, enge dingen er weer zijn gebeurd in Zandvoort. Misschien zijn er wel weer... Uh... Nee, in Zandvoort vandaag niet, hoor. Tenminste, voor zover tot mij doorgedrongen is, nog niet. Nou, oh, gelukkig. Mocht iemand de... een tip hebben dat er iets heel ergs gebeurd is, dan hoor ik dat graag. Ja, maar het mogen ook leuke dingen zijn, hoor. Niet alleen maar enge dingen. Nee, maar jij, jij, jij wil graag bidden. Nee, doe dat nou niet, al. Bezorg ja. me nou geen enge dingen. <lacht> <lacht> wat, wat Dalie. Kan ik niet tegen, hoor. <lacht> Godsam, je doet maar niemand denken. Die <lacht> <lacht> zat met zijn jojo op het pakon te, ja, ja. ja. te spelen. Op het balkonnetje te spelen. te viel zijn jojo <lacht> van het pakon. <lacht> Oeps, dat was zo opa. Ja. Hey, de poes. <lacht> weet ja. je wel dat alle liedjes trouwens... Gaan allemaal over de liefde, wist je dat? Ja, toch niet allemaal? Nou, deze ook weer. Luister maar. Ja? Ik zal zelfs op een, op een luie zondag hoor liefde on a lazy sunday afternoon the turtles oh, wouldn't it be nice to get on with me neighbors the small faces small faces but they make it very clear they've got no room for rain hey, up En dan langzaam wegdrijven. Ja, ja. De Small Faces. En net op de val, voordat Dolly zo dadelijk weer eh, het nieuws aan ons gaat vertellen. Dan schakelen wij nog even over naar The Graduates. Een mooie film met uh, Justin Hoffman. En natuurlijk die mooie song, Mrs. Robinson. Simon en Garfunkel. Dat geweest, het nieuws met Dolly en Pierik. Ja, ik, ik wou nog even terugpakken op iets wat jij net zei. Vertel. Nou, of, of ik nieuws had waarbij je zat te bibberen en te doen. Ja. Maar dat nieuws is eigenlijk wel geweest vanochtend. Ik was even niet zo ad om daar meteen aan te denken. Maar mm -hmm. heb jij ook gehoord wat er in buren is gebeur, gebeurd? buren? Ja? Nee. Nee, dat weet je niet. Er was vanochtend een, een, een auto door gladheid in een sloot beland met mensen erin. Dus toen is er, zijn de, de hulpdiensten onderweg gegaan daar naartoe. Mm -hmm. En zowel de ambulance als de brandweer zijn in diezelfde sloot terechtgekomen. Oh, meen gegaan. je? Niet. Ja. Maar uh, allerbelangrijkste natuurlijk, ja. uh, hoe is het met de mensen afgelopen die daarbij betrokken waren? Uh, nou, er zijn vijf mensen naar het ziekenhuis overgebracht. En er wordt niet gemeld of ze zwaar gewond zijn of licht gewond. Ik, ik heb geen idee, maar. Het is toch potverdorie. Wat liggen ze met z'n allen in die sloot? Ja, dan is het met de sloot afgelopen. maken de buitdekker. Ja, natuurlijk. Ja. Die <laughs> ja. hebben ze meteen gebeld, maar die kon weer niet komen. En, uh, nou, ja. Rob's maken ook niet? Nee, die had een le druk met andere le dingen. Leeft, uh... hij, leeft hij nog eigenlijk? Nee, natuurlijk niet, man. Oh, is hij overleden? Ach... Allang. Oh. We hebben toch ook al jaren in Zandvoort de, de Slootmaker Memorial. Oh, ja, ja, dat zou ik ben. Weet je dat niet? Nee, wel nee. dat oh. weet ik allemaal niet. Oh. Nou, moet je toch eens even met de evenementencoördinator van hier gaan praten. Dat is goed, ja. Dat die zou ik je doen, hoor. Ik, ik, ik hou mijn mond op. Ja, nee. Sorry. We gaan uh, door met het uh, regionale nieuws. Ik heb een kleine update. Uh, zeker voor de mensen die vandaag nog richting Amsterdam moeten. En dan helemaal richting Amersfoort is het volgende misschien wel handig om te weten. Want voor de derde keer vandaag is de A10, de ringweg van Amsterdam, dicht... vanwege een ongeluk. Dit keer net voorbij de knooppunt Amstel richting Amersfoort. Er waren tien auto's en een tankauto met visafval bij het ongeluk betrokken. Volgens de politie is er een traumahelikopter ingezet... maar over gewonden is nog niets bekend. De snelweg is afgesloten in de richting Amersfoort... en het verkeer wordt omgeleid... Eerder op de ochtend werd de snelweg ook al twee keer afgesloten. En dit leidde, dit leidde tot flinke files. Ook om omliggende snelwegen. Rond half zeven uur was het een vrachtwagen en twee auto's die op elkaar reden. En rond negen uur was het helemaal chaos op de weg. Na ongelukken op de spitstrook van de A1 en op de A10 bij afslag Rivierenbuurt. Oh ja, ik moet even met mijn vingers. Sorry hoor mensen. Vergeet weer met mijn vingertjes te wapperen. De politie heeft gistermiddag op de botermarkt in de binnenstad van Haarlem... een schot gelost op een rijdende auto. Dit deden ze nadat een automobilist was ingereden op een agent. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt. Even na drie uur wilde de politie op de botermarkt... de bestuurder van een auto laten stoppen... maar de man gaf gas en reed op de politieman in. De man reed weg, maar kon korte tijd later worden aangehouden op de raamvest... Bij de aanhouding is gericht op de auto geschoten. Een 35-jarige vrouw uit Heemstede, die naast de man in de auto zat, is ook aangehouden. De auto werd aan de kant gezet in verband met een winkeloverval eerder op de middag. Of de bestuurder ook de mogelijke winkeldief was, dat kon de politie nog niet zeggen. De botermarkt is afgezet door de politie en de restaurants op de botermarkt zijn wel bereikbaar. Meer dan 100 medewerkers van de VND stappen naar de rechter vanwege de verplichte salarisverlaging van 5,8%. Het personeel wil de directie aanklagen zodra de loonstrookjes van februari binnen zijn. Dat hebben de drie betrokken vakbonden laten weten. Zowel FNV, CNV als de Unie zegt bovendien te zullen helpen met de rechterlijke strijd van de leden. Ze hebben hun juridische afdelingen verteld dat het waarschijnlijk druk wordt de komende weken. Het was weer ouderwets druk op het strand van Zandvoort op zondag 25 januari 2015. Nu de temperatuur zich iets verder optrok vond menig regio genoten tijd de benen te strekken. In georganiseerd verband was er die ochtend de 10.000 stappen van Zandvoort... maar veel wandelaars gaan op eigen gelegenheid. Uitwaaien was er niet dichtbij, bij, want de wind was nauwelijks voelbaar. Voor de vijf jaar rondpaviljoens van de badplaats was de klanditie welkom. Pas aan het eind van de middag begon het een beetje te spetteren. Voor die mensen die uh, de 10.000 stappen hebben gemist... of nog een keer willen lopen... Uh, de volgende 10.000 stappen is op 15 februari. En weer als vanouds uh, begint hij bij Cafetaria Anytime, de oude halt. Om, even zien, ik had het hier ergens opgeschreven. En nou weet ik het niet, maar dat meld ik tegen die tijd nog wel weer een keer. Goed, het volgende nieuwtje. Twee... <laughs> ik vergat mijn vingers uit te steken... Twee 15-jarige jochies hebben een straatroof in de Eénhorenstraat in Amuiden verzonnen. De melding van de roof kwam gisteren om 4 uur binnen bij de politie. Er werd een burgernetactie opgestart om de daders te vinden. En toen het slachtoffer en een getuige van hun verhaal deden op het politiebureau bleek het helemaal nep te zijn. De verhalen van de twee liepen veel te veel uiteen. De tieners kregen een proces verbaal. Autocoureur. Oh ja, sorry. Vingers. Dat riedeltje, dat moet gewoon, hè? Ik weet er al eentje die nou weer thuis helemaal dubbel ligt van het lachen door dat gedoe. Hé, <lacht> eh, Marja? Autocoureur Jan Lammers wil volgend jaar voor de 23 ste keer meedoen aan de 24 uur van Le Mans. De 58-jarige racer uit Zandvoort is samen met Jumbo-topman Frits van Eert bezig... om een volledig Nederlands team op te zetten. Lammers won de befaamde Franse autorace in 1988 samen met Andy Wallace en Johnny Dumfries. De Nederlander zat toen liefst 13 van de 24 uur achter het stuur van een Jaguar. En wat zijn we trots op die man, hè? Hij was van de week nog uitgebreid uh, op tv. Goed, we gaan naar het volgende onderwerpje. Dingeling. Een maaltijdbezorger is gisteravond bij een frontale botsing op het Statenbolwerk in Haarlem gewond geraakt. Rond kwart over zeven ging het mis toen de jongen op zijn bezorgscooter richting het centrum reed. Een vrouw die aan de verkeerde kant van de weg fietste, botste frontaal op de scooter. Zowel de bezorger op de scooter als de fietster kwamen bij het ongeval heel hard ten val. De maaltijdbezorger is naar het Kennemer Gasthuis overgebracht. Tot zover het regionale nieuws van vandaag. En dan nu het weer. Uh, het weer. Op deze dinsdag blijft het droog. En zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. De wind waait uit het noordwesten en is vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar maximaal 7 of 8 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog en er waait een geleidelijk in kracht toenemende zuidwestenwind. De temperatuur gaat dalen naar ongeveer 4 tot 5 graden. Morgen krijgen we te maken met fronten en daardoor overheerste bewolking. En in de middag gaat het regenen. De zuidwestenwind neemt toe naar stormachtig en wellicht storm aan zee. Windkracht 7 tot 9. De wind draait later naar west en er komen zware windstoten voor van 80 tot 100 kilometer per uur. De temperatuur stijgt naar ongeveer 6 tot 7 graden. Houd er rekening mee dat er vanaf donderdag overlast door sneeuw en gladheid wordt verwacht. En uh, probeert u alles zo te regelen dat u die dagen niet de deur uit hoeft. Dat was het nieuws. En het weer. Gaan we terug naar Charlotte? Maar net een uh, Dolly. <laughs> ja. Lieve schat, ik kreeg net een, een, een, een berichtje op Facebook oh, okay. van Donny Ljolias. Ik weet ja. niet of ik het goed uitspreek. Liulas. Liulas, ja. ja. Uh, en namens de hele familie... Ja. ...krijg jij het volgende liedje. Ah, oh, meen je dat nou? Ah, oh, wat lief. Het natuurlijk over uh, happy birthday. Ja, te gek. zijn op een dag als vandaag. Nou, wat leuk, dolly, namens de hele familie. Nou, fantastisch, hè? Geweldig. Gezellig, hè? Ja, leuk. Dank jullie wel. We hebben hier lekker van een stukje appeltaart, kruimeltaart gesmikkeld... <tot> Ja, ik heb helemaal niet goed voor mijn lijn, maar ja. hij ah, jouw scherp. Bolly houdt altijd tot lijntje. Zo is het. <laughs> Dan breekt hij <je> niet. <laughs> Zo is het. <laughs> oh, je begint het aardig te leren al uh, dol. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. We know the key. Happy birthday. Yeah. Maar nou, aankomende vrijdag dus flerk. Maar Dolly, jij vertelde mij aan het begin ja. van de uitzending... dat er er komt ook nog een andere groep. De groep Damp komt hier ook nog naartoe. Damp. Damp. Ja. ook oh, ik denk, nou, jij moet het in het Engels uitspreken. Maar dat is nee, dus... het is een uh, puur Hollandse groep uit Amsterdam. Ja, ja. <laughs> Vertel. En uh, ja, die maken zulke mooie muziek. En, en uh, die zanger, die heeft zo'n prachtige stem... en. Het zijn zulke leuke composities en mooie teksten. Ja. Ik, uh, ik hebben heb... ze al een beetje gescoord? Ik bedoel, zijn ze een beetje bekend al in Nederland? Of is het echt nog een groep die aan de, aan de uh, voet van hun carrière staat? Nou, ze hebben al aardig wat, uh, wat optredens achter de rug. Maar ja, mm -hmm. goed, dat wil nog helemaal niks zeggen natuurlijk. Maar je moet net eventjes, maar... uh, net eventjes in het zicht zijn, hè? Want bij de wereld draait door of zo? Of, uh... Precies, ja, kijk, ik had nog nooit van ze gehoord. Koffietijd, ik, uh... ook zo'n gezellig programma, toch? Ja, nou, ja. Wat is, maar ze komen lekker in ons gezellige programma. Nou, zo is dat bij, Dat, dat uh, had ik net zeggen. Zandvoort draait door. Ja, en dat gaat 27 februari gebeuren. He? 27 februari zijn ze hier. Nou, echt absolute moeite waard om naar te luisteren. Maar ze zijn nu al hier. Op. Ze zijn nu al hier. Leven is puur, de rapen zijn gaar en de druiven zijn zuur. De Van? Nou, ik, uh, ik moet je eerlijk zeggen, het deed me een beetje denken aan de dijken en. Uh, nou, ja. uh, en dan Rohan Hessen, zo, een kruising tussen de dijk en Rohan Ja, Ja, een beetje, beetje Klesmer, en een beetje Volkoren, hoe, Volkoren, hoe zei je? Klesmer. Wat, wat is Klesmer? Klesmer is die, die Hebreeuwse muziek. Dat is wel een kles, Joodse wat een kletskop is, maar Klesmer. Heb je nog nooit van Klesmer gehoord? Nou ja, nee, eigenlijk heb mm. de, de kreet wel eens horen vallen, maar ik ja. moet je eerlijk bekennen. Uh, je bent nooit de auto proberen. Ik, ik wist niet wat het, wat het eigenlijk dan was. Dan gaan we de volgende keer eens een nummertje draaien van de Amsterdam Klesmer Band. Dan weet je niet wat je hoort. De Amsterdam Klesmer Band. Ach man, waanzinnig. Wat een muzikanten. Kunnen ze ook gitaar op. spelen? En of? Net als deze gitaarman. Man. En viool, hè? Net als deze Gitaar Nog veel beter. Nog veel, beter. veel beter. <laughs> Dit is natuurlijk de groep Red Luisteraars. David Gates als liedzanger. Who draws the crowd and plays so loud, baby, it's the guitar man.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 the guitar thing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 Ja, verdorie, dan moet ik hem afbreken, want dolly. Het zit, het zit er alweer op, Het he? zit er alweer op. Ja. Wat nou, misschien... Gaat het toch snel, hè, die twee uurtjes? Uh, het is niet te geloven. Ja. Ik, ik schiet je uh, met het laatste nummer nog even de ruimte in. Yes. Doen we met de words, Mr. Spaceman. Dat uh, komt precies uit wat tijd betreft, als het goed is. En dan gaan we nu vast afscheid nemen, denk ik? Helemaal. Jij mag yeah. eerst. Jij bent jarig, jij mag eerst. Ah! Piep. <laughs> <laughs> nou, mensen. Uh, ik ben de donderdag weer voor u bij uh, Sandvoort Lunch met collega Ruud Jansen. En ik wens u een hele fijne dag verder. Zo is dat. Daar sluit ik me graag bij aan, luisteraars. Allemaal uit uh, wat ziens hoor. En uh, yeah. even genieten van de uh, uh, dinsdag ja, met een mooi weer naar het strand gaan hoor. Ja, ja, ja. En yeah, la yeah. laat die koeien maar gewoon staan. En hem yeah. weer maar lekker naar het strand. Ja. <laughs> <Yeah. laughs>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 Won't you please take me along for a ride? Hey, Mr. Spaceman Won't you please take me along